Parachutisten van de 1e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht springen uit hun vliegtuigen boven de Ginkelse Heide. Dat is de plaats waar geallieerde parachutisten landen in 1944 als onderdeel van Market Garden. Doel van die operatie was om bruggen over de grote rivieren in handen te krijgen. Bij Arnhem mislukte de poging om de laatste brug te veroveren. Vorig jaar mocht er geen publiek bij de herdenking zijn. Dit jaar mag er op beperkte schaal publiek bij zijn.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 And we are now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 Ja, uh, en uh, in de Formule 1 uh, uh, moet ik zeggen was het uh, buitengewoon gezellig bij jullie. Ik ben ook uh, tot uh, sluitingstijdstand uh, dansen daar. Ja, ja, uh, het was weer uh, ouderwets gezellig. Ja, ja. Dat, dat was niet de handhaven. Maar ja, dat was het heel zwandert niet, dus ja. Nee, gelukkig. <laughs> ja, gelukkig was ouderwets gezellig.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 Bye-bye.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 No.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 Kuni, alors or en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 Dreams of who I wanna be. I'm seeing every active page, but I find that everything I am is everything I should be. I don't need to run away.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 Just a mirror forced to face who I've become Searching for a new escape I scan the exits that embrace an easy house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 Let it out like there's no tomorrow All heart feelings and every fader.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 ja, je, weet ook, je moet in de zeven magere jaren sparen voor de zeven vette jaren. Ja, dat dus klopt, is een ja, mooie ja, weer, klopt. dus moet je sparen voor een slecht weer. Precies, uh, nou ja, zo heb ik er in wezen 32 <coughs> jaar ingestaan En ja. uh, bij mij dus geen grote feesten. En, uh, en, uh, uh, omdat ik vind dat, dat uh, geen, geen Pakistanse bruiloft of uh, geen bedrijfsfeestje. Omdat dat schuurt met uh, mijn reguliere bedrijfsvoering voor de vaste gasten. Die uh, hier juist om die, om die rust in die ruimte komen. En het te zijn.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 het is een heel super stukje zuidstrand dat wij hier hebben... wat echt toegevoegde waarde is voor de rest van Zandvoort. En ik zou het zonde vinden als het, uh, als het eenpot nat wordt. Als het, weer, als het een verlenging wordt van een textuurstrand. Dat zou ik jammer vinden. Het kon... is uniek. En we, zijn, uh, we waren een paar jaar geleden vijfde op de wereldranglijst... Uh, van de meest gewaardeerde naakstranden. Nou, en dan denk ja. ik, dat moet je proberen te koesteren. Dat denk ik ook. Dat gaan we zeker koesteren. En we gaan uh, opletten wat de gemeente en andere instanties ermee gaan doen. Dankjewel. Ja,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 I'm feeling Nights again, lucky. nights again. nights again. nights again. nights again. Nights again.